Vandaag begint in Brussel de echte Europese top. De afgelopen dag was er op grote schaal informeel overleg. Tijdens dat informeel overleg werd duidelijk dat Duitsland en Frankrijk... willen dat lidstaten automatisch sancties kunnen verwachten... als ze zich niet houden aan strenge begrotingsregels. Groot-Brittannië ziet daar niks in. De Amerikaanse Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry... heeft weer een blunder gemaakt. Tijdens een campagnebijeenkomst sprak hij over de oorlog van Amerika tegen Iran... Pas toen uit het publiek een paar keer was geroepen dat hij Irak moest zeggen... merkte Perry dat hij een flater had geslagen. Hij mompelde een verontschuldiging en zei dat dit voorval... wel weer de voorpagina's van de kranten zou halen. Perry wordt gezien als een van de voornaamste uitdagers van Obama... maar zijn populariteit is nu al flink gedaald door zijn onnozele optredens. Zo stond hij onlangs nog te kijken in een populair tv-programma. In een debat zei hij dat er een aantal ministeries moest verdwijnen... maar hij wist zelf niet meer welke. Ex-Beatle Ringo Starr heeft opgeroepen tot zwaardere straffen voor illegaal wapenbezit. Hij deed dat tijdens de herdenking van de moord op John Lennon. Gisteren was het 31 jaar geleden dat Lennon voor zijn appartement in New York werd doodgeschoten. Ringo Starr onthulde in Londen een ontwerp van een kleurig pistool met een knoop erin. Hij heeft dat gemaakt op verzoek van de Non-Violence Foundation... een organisatie die zich inzet om wapenbezit tegen te gaan. Dan het weer. In de loop van de nacht wordt het droog. De wind neemt iets af... In de ochtend is het op de meeste plaatsen droog. In de middag zijn er ook zonnige perioden... maar in de noordelijke helft van het land komen ook buien voor het wordt gemiddeld 8 graden. In tweekeinden is het overwegend droog en wordt het een graad of 5. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Goeienacht. Ja, het gaat over borsten onder andere in deze uitzending. Maar ook over uh, schooljaren en voetbaljaren. Die vraag werd net beantwoord, dus daar hoef je niet meer over te bellen. Naar 0800 1121. Je mag wel um, uh, bellen als je nog een suggestie hebt voor de huisgenoot van uh, Ron. Want uh, misschien uh, weet jij een manier waarop zijn uh, huisgenoot... die uh, niet lang meer te leven heeft, naar FC Utrecht toe kan of een andere bijzondere dag mee kan maken. Verder wil Jasper graag weten waarom we niet gewoon allemaal ophouden met ons voortplanten. Nou, misschien kun je daar nog iets uh, zinnigs over zeggen. En de vraag van Jan is eigenlijk wel beantwoord over de telefoon die de radio beïnvloedt. Dat nare geluid, tak, tak, tak, tak, dat je vast wel bekend voorkomt. Mocht je daar nog iets over willen zeggen, bel dan ook naar 0800-1121. Mailen kan naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaatje nachtzuster. En meepraten op de chat kan via www.nachtzuster.net. En vooral nieuwe vragen zijn van harte welkom. 0800-1121. 1-1, 2-1. En als we het dan over groot of klein of ongelijk hebben... dan hebben we het ook over small en big. Dit is Big in Japan van Alphaville. Willem? Ja, hallo, Ik wil Willem Erik richten. Dag, goeienacht. Goeienacht. Wat kan ik voor je doen? Ik wil, uh, uh, naar aanleiding van uh, Ron, ja. Ik uh, hoop dat hij uh, iemand uh, vindt voor uh, die persoon die uh, door kanker getroffen is, en dat hij uh, nog een wedstrijd van FC Utrecht uh, kan bijwonen. Ja. En misschien, ik weet niet of Ron zelf in uh, Utrecht uh, woont. Anders zou hij naar het uh, clubhuis van uh, de FC Utrecht supporters moeten gaan. En dat zit vlakbij de uh, Maria Kerkhof, Tegen uh, Schuin tegenover het uh, studentencafé Vriendschap. Oké, okay. kijk, dat zijn uh, goede adviezen. Ja, en... Uh, wat voor de rest betreft, ik weet niet in wat voor uh, stadium uh, die uh, vriend van Ron uh, uh, zit. Maar hij zei dat hij tot, tot ongeveer februari te leven had. En uh, dat hij verder uh, weinig, uh, weinig mensen had. Het is natuurlijk het fijnste als je onder uh, vrienden of kennissen of familieleden... Uh, uh, kunt, uh, kunt overlijden. Maar als dat helemaal niet mogelijk is, dan is het aan te raden. Uh, voor die vriend van Ron. om naar een uh, hospice uh, te gaan. Ja, hè? Ja. Uh, ja. En daar word je heel goed uh, verzorgd. Ja. Ja, het is, uh, uh, het is natuurlijk ook lastig. want Ron komt met het verhaal. en je weet natuurlijk zo eventjes niet. 1, 2, 3, wat precies de behoeften van die huisgenoot zijn. Hè? Nee, nee. Dus, uh, ja, dat moet. Ja. ja, dus dat vind ik ook een, een, een beetje lastig. En dan komt nog bij dat we vanuit een heel verhaal over borsten opeens naar een stervende huisgenoot gingen. Dus oh, ja. dan, dan, dan denk je ook, oh, oké, okay, wat, uh, wat gaat er allemaal in ons om? Maar uh, nou, dit zijn in ieder geval wel goede adviezen. En ik krijg via de mail ook nog heel veel keren uh, door... Daar waar ik het eventjes over had. Uh, dat heet de Stichting Ambulancewens. Dus uh, als het om vervoer gaat, dan is dat misschien nog een oplossing. Want daar kun je inderdaad aanvragen voor mensen die terminaal zijn... om nog ergens ja, naartoe te gaan. Ik weet niet of die nog uh, alleen kan lopen... of dat die inderdaad uh, zeg maar met een rolstoel uh, vervoerd moet worden of zo. Maar dat kan allebei dan uh, natuurlijk met... Uh, je hebt ook voor die ambulances waar je met een rolstoel uh, in kan. Ja. Of ambulances niet, maar uh, de, de taxis zijn het eigenlijk meer. Mm -hmm. En ja, eerst dacht ik toen ik zat te luisteren naar Ron met zijn verhaal over borsten. van uh, hij heeft te veel gedronken. Mm. Maar, uh, wat ik, ja, ik vond het eigenlijk meer, uh, meer een opmerking voor een, uh, voor een vrouw die, uh, die eventueel uh, te veel gedronken had. <laughs> maar uh, het zou uh, mogelijk zijn. als uh, een vrouw uh, borstvoeding uh, heeft gegeven. ...en dat uh, bijvoorbeeld uh, maar uh, uh, met uh, één borst kan doen... ...omdat het via die andere borst, uh, uh, uh, via die andere borst niet gaat... Ja. dat dat het dan via die andere borst heeft gedaan... ...en ja, dan zou je een, een, een, een klein verschil kunnen zien uh, tijdelijk. Maar, uh, maar anders lijkt, komt het me inderdaad vreemd uh, voor... Ja, en ja, er kan natuurlijk altijd een, een, een klein verschil zitten. Ik bedoel, uh, te, te, te, tussen die te, twee borsten zitten. Je hebt ook een verschil, wat jij uh, meen ik noemde, uh, tussen die, die, of wat iemand anders noemde, uh, tussen die uh, twee oren. Het verschil tussen twee oren. Ja. Uh, ja, zo, zo heb je ook mensen uh, waarvan het ene oog blauw is en het andere oog grijs. Of, uh, of uh, zo heb je ook mensen die, die, die, die, die, scheel, die scheel kijken. Ja, dat zijn dan vaak uitzonderingen. Maar als je goed kijkt, is ja. iedereen toch een beetje oneven? Ja, iedereen, iedereen, is, uh, iedereen heeft uh, uh, kleine verschillen. Ja. Bij mij is bij, bij mijn ene been uh, uh, anderhalve centimeter korter dan mijn andere been. Zie je wel, is heel gewoon. Ja. Nou, anderhalve centimeter is nog best veel. Ja, dat was eigenlijk veel. Uh, ik had eigenlijk uh, toen, uh, toen de... Uh, toen een voetenspecialist uh, werd opgemeten... had ik eigenlijk een zool uh, een, uh, een onder mijn ja. een schoen moeten laten zetten. Nou, maar dan zie maar... je, je bent gewoon een gemiddelde beller. Bedoel ik ja. niet onaardig, hoor. dat bedoel ik heel vriendelijk. Je bent een hele gemiddelde beller. En jij, ja. bent al, jij bent al een beetje asymmetrisch. Volgens mij is iedereen gewoon een beetje asymmetrisch. Uh, behalve Johnny Depp. Be behalve Johnny Depp? Ja, dat is een acteur. Die is volgens mij ja, heel ja, symmetrisch. Ja, ja, ik ken hem wel. Ja, die zag het, het, het, het, het beste uit, als ik me niet vergis, toen hij, toen hij 16 was. <laughs> toen hij in uh, 21 Jump Street nog een hele lange leren jas droeg. Uh, ja, dat, dat was dat was die serie waar hij met die jonge uh, undercover uh, politieagent. Ja, <laughs> ja. Ja, daar heeft hij toen zijn doorbraak in beleefd. Maar ik denk, ik noem zomaar iemand die algemeen geaccepteerd knap is. Die zijn vast heel symmetrisch. Ik had ook Gwyneth ja. Paltrow kunnen zeggen. Ja, dat vond ik wel een leuke serie trouwens. Dat was leuk hè, 21 Jump Street. Is waarschijnlijk, als ja. we het nu zien, is het waarschijnlijk heel stom. Maar dat was in die tijd was het heel leuk. Ja. Goed. Nou ja, stom. Uh, verhaal, uh, zeg maar, voor wat ze dan verouderd... Uh, uh, noem het maar. Uh, nee, nee, ik denk dat het, dat het best nu nog uh, zou kunnen hoor, die serie. Nou, zeg het niet te hard, want voordat je het weet, gaan ze het bij dagtelevisie 78 keer herhalen. Ja, ja, het, uh, ja. Het zou zomaar kunnen. Dankjewel, en, Willem, voor je telefoontje. En ik en, en, en kan jij het niet zien. Nee, dan kan maar, ik het niet zien, dan slaap ik. Ja, <laughs> ja ik denk, maar ik denk wel dat, dat, het, dat het kwam over alsof hij een. Een lichte obsessie had op het gebied van, uh, uh, van. Verschillende borsten. Maar dat is ook heel normaal bij sommige mannen? Uh, uh, ja, ja. Ja, dankjewel ja, maar, Willem. Mannen zijn helemaal anders dan vrouwen. Willem, ik dan, probeer op te hangen. Oh ja, oké. Okay. Sorry, uh, dan had ik dus graag gehoord dat, dat, dat de vrouw over het desbetreffende uh, onderwerp belde. Maar misschien ja, maar dat, dat kan die... nog komen. 0800-1121. Maar dan moeten we nu echt ophangen, anders komen die vrouwen er niet door. Precies. <laughs> Dag Willem. Oké. Okay. Hoi. Dag. Dag. Arno, goeiedag. Alsjeblieft. Goedemorgen. Je bent geen vrouw, ja. hè? Wat zeg je? Je bent geen vrouw. <laughs> nou, ik, ik kom ook hier ja, even terug op die borsten nou, dit is ja. namelijk zo in het menselijk lichaam. Alle lichaamsdelen waar je een paar van hebt, ja. voor de handen, voeten, benen, eh, borsten, oren, oren. Die zijn allemaal ongelijk. Zie je en, wel. Uh, of het nog hoektanden zijn, ze zijn allemaal niet dezelfde. En namelijk zo, als je geboren wordt, dus als je op een gegeven moment uh, nog in de moederlichaam uh, zit, die die ontwikkelen zich uh, gewoon on niet helemaal gelijkwaardig. En het is dat waar, als mensen een symmetri symmetrisch gezicht hebben, dan, dan denkt men, of zegt men dat ze wat knapper zijn, maar als je een foto van jezelf pakt, als je ja. jezelf fotografeert, dan denk je, ja wat een vreemde foto. Want je ziet jezelf in de spiegel en ja. dan zie je de symmetrie die je, of de asymmetrie, je, die, daar ben je meer aan gewend als wanneer je de symmetrie ziet op een foto. Dus ja. zoals wij jou zien, of zoals wij de ander zien, zo ziet die ander zich dan zichzelf op een foto. Zou je die, die foto spiegelverkeerd verkeerd uh, kunnen bekijken, dus uh, de, de negatief hoger zou je het negatief omdraaien en dan denk je, ja ik zie dat ik dat ben, maar ik lijk er niet op. Nee, ja. en iedereen is ongelijk dat is, uh, alleen bij de ene is het wat meer dan bij de andere maar je ene been is wat gek is wel dat het vaak het linkerbeen is en de linkerarm die wat dunner is of wat korter is hetzelfde met je linkeroog of met je linkeroog daar zit toch, dat, dat, dat is vaak uh, bij veel mensen dat het daar wat kleiner is maar dat kan minimaal zijn en bij, bij uh, sommige mensen bij sommige mensen zie je er gewoon bijna niet dat die man er zit overal verschillen en het heeft niks met bos te maken het is gewoon met de ongelijkheid met alle paren Zelfs je hoektanden, als je je hoektanden goed bekijkt... zie je dat daar verschillen zit. En uh, dat is helemaal niet schreeuw. Dat is heel normaal. Ik ga straks even in de spiegel naar mijn hoektanden kijken. Ja. Dan ben ik ben wel ja, benieuwd naar. In, ja. in, in de natuur is, is, is gewoon... Uh, dat is gewoon de natuur, het is zelfs zo dat in de natuur... heb je zelfs geen rechte lijn. Echte rechte lijn kom je in de natuur niet tegen. Als je mm. een echte rechte lijn hebt... dan heb je, is, is die door mensen gemaakt. En de horizon dan? Ja, die is ook niet recht. Nou ja, die kromt die natuurlijk bold, een klein stukje. Die bolde, stukje. Een beetje, ja. die bolde een beetje, maar echt rechte lijnen, die heb je dus gewoon niet. Hmm. En uh, op een gegeven moment hebben ze, Maar ja, dat gaat te ver. Um, het is gewoon zo, er zit gewoon een asymmetrie in elk lichaam en dat is gewoon niks vreemds. Maar is het dan ook zo dat uh, bij mensen die um, door iedereen als mooi worden ervaren, dat als je daar die foto fout, dat ze dan wel redelijk hetzelfde blijven? Nou, nee, dat, dat heb je, dat, zij zien dan een verschil. Zij zelf wel, ik, ja. Ik, zij kijken soms in de spiegel en ze zien dan mm. uh, een, een ander gezicht als wat wij zien. Mm. Dus als ik gewoon naar iemand kijk, dan zie ik een ander gezicht als wat die persoon zelf van zichzelf ziet in de spiegel. Zou je dan, dan zou hij een foto van zichzelf pakken? En die spiegel verkeerd uh, bekijken, dus om, omgekeerd dus bijzien, oh, ja. dan denk je, ja, wat vreemd. Ja. Dat ben ik wel, maar ik ben het niet, want de daar kent u zich zelf wel op. Maar anders als wanneer je in de spiegel kijkt. Ja, maar is dat niet, dat vraag ik me dus af. Mensen die. iedereen vindt een bepaald iemand heel mooi. Dat noem ik Queen Paltrow. Dat is een actrice die door iedereen best wel heel mooi wordt gevonden. Ja. Zou, zou het bij haar niet anders zijn? Zou het bij haar niet zijn dat ze heel symmetrisch is? Ja, natuurlijk. Hoe symmetrisch hoe, hoe hoe makkelijk het aanvaardt. Of hoe, hoe prettiger het er vandaan te kijken is. Ja. Uh, maar dat ook daar zitten bepaalde lijnen... en de ogen moeten niet te kort bij elkaar staan... of niet te ver uit elkaar... Ja, dat heeft toch, dat, dat heeft toch met meerdere dingen te maken. Ja. Maar symmetrie speelt inderdaad wel een grote rol. Okay. Nou, dankjewel ja, ik, dan Arno. Is, nou, oké. Okay. Prima, dus... Uh, ik maak je geen zorgen. Het is gewoon heel normaal. <laughs> ik maak nog, nog steeds geen zorgen. Iemand als iemand naar zijn eigen bossen kijkt, ziet hij hoe taal verschillend zitten. Hoor. Dat zal ook dat best wel. wel. Maar ik denk dat hij daar minder plezier aan beleeft op een of andere manier. Ja, ja dat is <laughs> mijn nee, zaak, niet mijn zaak. Dankjewel, hè. Oké, okay, Astrid. Ja, nacht, nacht nog. Nog steeds ik moet complimenten voor de muziek, hoor. Nog altijd. Dankjewel. Zelfs oh, voor oh, okay. Born to be Wild van Steppenwolf? Ja, ja. is fantastisch. Heel <laughs> oh, gelukkig. Ja, ja. Dat is mijn, dat is mijn muziek, hoor. Nou, fijn. Goeiedag nog. Alright, ja. Yeah. Hoi, hoi. Dag. Marianne. Dag lieve Astrid. Hallo. Hoi, was je er weer? Ik was er gewoon, ja hoor. Ah, uh, heerlijk. Um, ik uh, kom even terug over die meneer. Ik vond hem een beetje overgefrustreerd, hoor. Want? Uh, over de borsten. Ja. Ik denk dat die meneer een beetje naar zinante lijven heeft gekeken. Ja. Daar waren inderdaad extreem verschillende borsten te zien. Was dat en, deze week? Uh, dat was uh, deze week en de vorige week. Eigenlijk, dat is een vers ik kijk het niet meer. Ik kan er niet uh -huh. meer naar kijken, maar als je verschillende borsten wil zien, de, hè, moet je daar naar kijken. Wordt, het wordt ook herhaald. Hè? Het ja, wordt uh, zondagavond en dan door de week nog eens herhaald. Je kunt er bijna niet omheen. Nee. nee, maar het is een verschrikkelijk programma. En dat zijn echt uitwassen van uh, ja. hoe, het, hoe, hoe, hoe, mm -hmm. hoe een lichaam zeg maar, raar kan mm -hmm. groeien bij sommige mensen. En dat ja. uh, laten ze dan zien. En dan laten ze zien hoe dat ja, behandeld ja, en geopereerd ja, wordt. en zo. Ik kijk het niet meer. Maar Vind alle vrouwen uh... hebben uh, enigszins uh, uh, iets geef. En wij hebben uh, gelukkig uh, BH's met uh, corrigerende bandjes... En wij kunnen het mooi verdoezelen. Oh, je dus kunt je die bandjes niet zitten... waar Die meneer allemaal op zit te loeren hoor. Nou ja, ik snap het wel dat hij even kijkt. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En dan, dan... Maar wij kijken. Uh, maar nou, nou, ga ik iets zeggen. Ja. Wij, kijken, wij, wij, wij kijken toch ook niet of hij een grotere heeft of een mindere? Want die verschillen zijn er ook. Ja, dat, dat heb ik me ook wel eens laten vertellen. Kijk, uh, hij heeft het dan over onze borsten. Dat kan je vergelijken. Ja. Maar ik... Uh, uh, dan zou ik zeggen... van Als ik dan zo was als hij... Nou, dan zou ik eens kijken. Wat heeft hij in zijn broek? of heeft, heeft Ja, maar, maar voor de meeste vrouwen... Er zijn vrouwen die daar buiten vallen... Maar voor de meeste vrouwen is dat niet zo'n ding. Maar nee, voor borsten zijn voor, voor sommige nee. mannen wel een ding. Nee. Twee mm -hmm. dingen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus... En dan moet je, moet je ze opletten... Als je um, opa's ziet ja. en je kent ze van uh, jongens, dan moet je zien dat ze ouder worden, worden die oren steeds groter. <lacht> dat is waar. Ze kunnen dan natuurlijk minder horen. Hè? En het de, de, de natuur pas zich aan. Hè? Nee, dat is niet waar. Dat de oren dat is nog gaan groeien. Nee, nog groter, let maar op. <lacht> nee. Ik ja, wel echt. Heb je die neus van Kruijff gezien? Hij oh. <laughs> was altijd al een grote neus. Oh, mijn hemel. Ik heb weer wat geleerd. Maar ja. Marianne, was jij nou degene die in een lingeriezaak gewerkt heeft? Nee. Was jij ja, niet? Nee, ik zat op de tram, schat. Oh ja. Nou, dus zie je op, ook een hoop op borsten. De tram hier in West. Zie je ook een hoop voorbij komen. Ja, ja, ja, ja. Maar ja. van die bandjes, dat zie je, ja, ik, het was echt vreemd voor mij. Maar ik denk nu ook, dat is inderdaad heel handig als je een beetje scheef bent. Dan kun je, je kunt inderdaad de bandjes ja, maar verstellen. maar je heupen zijn toch ook scheef? Wat is er scheef? Je, je heupen en je ene maat, die mevrouw had gelijk. Je linker of je rechtervoet is dikker. Die, die is een maatje, half een halve maatje groter. Ja, ja. Dat ja, heeft ik, iedereen. Ja, ik voel mezelf verder heel symmetrisch. Ja, Voel nou, ik. dan ben je heel knap. Ik denk dat dat het is. Ik wil het zelf niet zeggen, maar ik denk dat dat het is. Nee. Ja, ja, ja. ja. Dank je wel, Marianne. Ja, dag liefet. Nog dag. een fijne nacht. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Dag. Jij ook, hè. Dag. Doei. Ah, 0800-1121 over borsten en andere vraagstukken. Nieuwe vragen zijn ook van harte welkom.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 Cause there'll always be someone with the same button on As you, including in everything you do Beautiful people, you ride the same subway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 beautiful people van melody was dat. Uh, Frederik ah. Hallo? Hallo, ik uh, vind dat jullie een erg uh, uh, interessante discussie hebben. Nou, het is, je roept één keer borst op de radio en het loopt storm. Ja, <laughs> ja maar ik wou eigenlijk antwoorden op, het, uh, uh, op die vraag. Dat was een uh, niet zo waar interessante vraag, maar het is voor sommige mensen toch wel leuk om te weten... Uh, dat ging om die, uh, dat gekraak wanneer je uh, met je telefoon een, een nummer kiest in, in de auto. Ja. En, ja. Uh, dat je die, dat door de luik, uh, luidsprekers hoort. Oh, Frederik? Ja? Kun je heel even doorpraten? Want dan pak ik even mijn telefoon kijk of ik het kan laten horen. Ja, ja, ja? Praat maar even door, anders wordt het stil op de radio. Ja, oké, okay, dan praat ik even door. Ja. Het, uh, het gaat namelijk... Uh, ik kan het ook wel beginnen te verklaren... En uh, het gaat namelijk om het volgende. Uh, op het moment dat je uh, die tonen uh, produceert... Uh, die gaan dan over Bluetooth... of via een directe verbinding die je met radio hebt... Uh, gaat het zo dat uh, de, uh, dat wordt dan versterkt door de uitspreker. En dat komt dan nog harder door, door. Maar je kunt in de software van de... Telefoon zelf, kun je de, het klikken van de toetsen kun je afzetten. En als je dat doet, dan krijg je dat niet meer op de radio. Zo simpel is dat. Maar wacht even hoor, want uh, kijk, je hebt nu, als ik nu dus iemand bel, dan hoor je dit. Ja. Hoor je dit, Frederik? Ah, dat is een. Uh, deze, dit is een uh, frequentie. Dit is eigenlijk een, uh, een 50 Hz uh, uh, ...frequentie die daarachter zit. Oh. Ja. En, en wat moet ik nu uitzetten op mijn telefoon? De typische, typische kraak wanneer je in een auto zit... ...en, en, en dan uh, met de toetsen uh, je, uh, als je iemand belt... Uh, dan, ...dan is de verbinding tussen de telefoon en de auto... Uh, dus, ...dus de versterker in de auto, uh, die, die versterkt ook... Die, die klikjes die je op de toetsen hebt. Oh, die. Ja, dat kun je uitzetten. Want, want, ja. want je weet misschien ook wel dat je die kliks... die kun je ook in de software van de telefoon... kun je ja. die ook uitschakelen. Ja. Ja. Ja? ja. Dan heb je dus uh, toetsen. Wanneer je erop drukt, dan hoor je het niet. Maar dat is iets anders ja. dan, dan dit. En volgens mij bedoelde die dit... Ja, dat ken ik heel goed. Dat is een, een normale, ja, zo'n 50 hertz uh, frequentie die die, die uh, toonde geeft. Maar uh, dat, dat kom je overal weer tegen afhankelijk van hoe dicht je bij leidingen zit of zo. Oh. Ja, ja. Okay. Nou, dankjewel, maar, Frederik. Maar dat was dat. Oh. En uh, uh, toch nog even op de hele zaak terug te komen. Ja. Ik vind asymmetrisch veel mooier en veel interessanter... en heeft veel meer karakter als het symmetrische. Ja. Ja. Ik heb uh, eigenlijk altijd, uh, um, of dan nou, man of vrouw... Um, uh, de mensen die, die interessant zijn, die... Uh, hebben het makkelijker wanneer ze een beetje een karaktergezicht hebben, uh, als dat ze... Uh, ik, heb, ik heb echt af en toe, uh, met, bijzonder met vrouwen, uh, heb ik een beetje... Uh, ja, ik, uh, hoe zeg je dat? Uh, ik ik, ik woon hier zo lang in Zwitserland als ik zit <lacht> ja. af en toe naar woorden te zoeken. Ja. En dan, ik ben al hier sinds 1967. Maar... Uh, ik feel sorry voor uh, zulke uh, uh, vrouwen vaak, want ze worden niet zo serieus genomen dan. Oké, okay, is dat zo? Ja, uh, uh, yeah, het is heel vaak zo, net zoals uh, een, een, een blondje. Niet? U kent al die grapjes wel over de blondjes. Niet? Die, die, zijn, die zijn per se dom. En, de, en, de, de, de, de, en dat neemt nog evenredig uh, toe met de borstomvang en, en, en al die, die, die stunts meer die, die, die ze dan zeggen maar, maar ik, ik vind werkelijk, het, het omgekeerde is waar, ik, ik vind het uh, eerder een saaie zaak als iemand zo, uh, zo helemaal uh, uh, ja, rechts, links uh, gelijk is maar het is werkelijk waar dat uh, vrouwen hebben dat zo maar mannen hebben natuurlijk ook hun schrotum, daar waar die twee uh, zaadballen in zitten. Uh, dat, dat is ook zo, daar is één groot en één klein. Niet? En uh, nou ja, het, uh, het is zo. Dan gaat een rech... wereld voor me open, Frederik. En de rechterarm is langer dan de linker. <laughs> of andersom, hè? Ja natuurlijk, afhankelijk ja. of wat je links bent, maar zeg maar <laughs> voor het uh, grotere borst Aantal. Maar goed, uh, laten we daarbij blijven, hè? anders dan kunnen we de hele avond wel doorgaan. <laughs> ja, dat is waar. Dankjewel, Frederik. Fijn dat je er weer even was. Oké. Okay. Goedenacht nog. Heel leuk altijd. Ja, hetzelfde hier. <laughs> Doeg. Doei. Robin. Hoi, met mijn Robin. Hallo. Hallo, ik had een vraagje. Ja. Uh, zeg maar, als er iets, iets, iets zeg maar, moet ik uitleggen. Als er iets, iets belangrijks gebeurt in je leven, zeg maar, of zoiets. weet je wel, dat... Dat uh, zeg maar alles wat er in je leven al is gebeurt zeg maar, voorbij flits, uh, zeg maar Wat gebeurt er dan met je hersenen? Zeg maar? hersen? Oh, ja. Dat, uh, ook die dingen, zeg maar, die helemaal niet, weet je wel, die, die al lang vergeten bent, die, die komen dan opeens in één keer allemaal, uh, zeg maar, ja, die flitsen dan allemaal in één keer voorbij. Uh. Ja, dat ja, ja het, het grappige is, iedereen kent het principe, alleen ik heb het persoonlijk nog nooit meegemaakt. Oké. Okay. Ja, dat zie je ook heel vaak in films, zeg maar, weet je, wel, als er iets, ja. zeg maar, dan zien ze, dan zien ze zeg maar alles voorbij flitsen zeg maar, wat we al een keer mee hebben gemaakt. Ja. Ja. Of, of is dat iets zeg maar wat niet bestaat? Ja. ja, maar ja, dan moet je toch dan moet je toch altijd even een momentje hebben voor die flits. Maar ja, daarom heet het een flits dat het heel snel gaat. Ja, klopt. Dan, dan, dan valt zeg maar, alles even. Ja, ja hoe dat, uh, ik heb dat, zeg maar, zelf een voorbeeld gehad dat ik zeg maar, mijn schouders een keer uit de kom gaan. Ja. Uh, met voetbal en dan lig je zo op de grond, en ja, door die, zeg maar, ja, dan heb je zo'n moment. Weet je wel, dan sta je naar het gras te staren en dan zie je opeens ja, zo heel wazig alles voorbij flitsen. Uh. Wauw. vraag me af, ja, hoe, ja, hoe, hoe, hoe kan dat, zeg maar, zoiets? Maar wat, wat kwam er dan voorbij bij jou? Ja, omdat ja, toen ik een toen ik jaar, uh, jaar of acht was, dat ik op vakantie ging, dan zie ik, ja, dan zie ik zeg maar, dat ik me. Uh, ja, allemaal dat soort dingen. Allemaal. Dus, ja, heel raar is dat. Uh. Het lijkt me wel een, een, leuke, uh, een leuke bijkomstigheid van je arm uit te kom. Uh, hoe bedoel je? Nou het lijkt me wel leuk om gewoon opeens weer allemaal herinneringen even te hebben. Het is een beetje naar dat, het, dat je tegelijkertijd heel veel arm ja. hebt. Maar... Ja, maar dat gebeurt, dat is, ja, dat zeggen, dat gebeurt me, zeg maar, meer of als je iets, iets, iets, uh, iets hoort zeg maar wel heel erg is. Dan sta je even stil, sta je na te denken en dan ja, flitst dat allemaal zo. Ja, heel veel dingen achter elkaar uh, voorbij zeg maar. ja. ja. Ja, het is, ik weet niet wat het, wat, het, uh, wat het is. En ik vraag me ook af of het ook echt, echt zo is bij mensen. Dan moeten we, moeten we toch weer op zoek naar mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Ja, soms. Ja, ja, ze... ja, iets, zeg maar, iets iets, iets die heel, heel belangrijk is gebeurd, zeg maar. Ja, wat voor jou heel belangrijk is, zeg maar. Ja. Maar bij jou komt dat niet voor, zeg maar. Nee, ja, ik die... heb dat niet gehad. Nee, ik kan het me niet herinneren. Oké, okay. ja, dan, uh, dan nee. ben ik Nee, ik kan, ja, ik, nou, ik kan me wel herinneren dat toen ik, um, uh, uh, toen mijn uh, uh, oudste dochtertje geboren werd. Toen, uh, toen ging dat allemaal niet helemaal goed. En ik kan me wel heel goed herinneren dat ik dat ik toen voelde dat het niet goed ging. Dus dat ik dat ik ook echt kon zeggen van jongens, het gaat niet goed met me. Dit, dit gaat mis. Maar ik had niet oh. zoiets van, oh, dan gaat het, hele, gaat het hele leven schieten aan me voorbij. Dat kan me nou, ja, maar er, er gebeurt ik dan dat ik zo, dat ik zo, zeg maar, ja, dat ik zo, dat ik zo, dat ik zo, dat ik zo, dat ik zo, dat ik zo, dat ik zo, dat ik zo, dat dat dat ik dat dat dat dat dat dat er iets dat dat dat dat dat dat dat ja, nee, ik, ik ken het principe. Ik heb er wel eens van gehoord. Nou, er zijn zat mensen, denk ik, die daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Maar hopen dat ook iemand kan uitleggen waarom het gebeurt, inderdaad. Want ja. dat wil je graag weten, hè? Ja, ja, waarom ook van die dingen, zeg maar, ja... Onthoud je dingen, zeg maar, die je ja, helemaal niet... Ja, zeg maar, ja, die al een keer in je leven mee hebt gemaakt, die je al lang vergeten bent. Ja. En die je met gezondheid, zeg maar, je eigenlijk niet meer voor kan halen. En dan, juist op die momenten, komt dat allemaal weer terug. Ja, leuk Jammer van die arm. Maar verder, uh, is het allemaal weer goed met de arm? Ja, ja ik ben toch uh, geopereerd. Het uh. is oh. dus niet meer maar zoals, het, uh, zoals het eerst was. zeg Maar dat nee. het, uh... ja. maar hij doet het weer. Ja, hij doet het weer. Zoals, uh... <laughs> Gelukkig. Dankjewel Robin. Ja, graag gedaan. Goeiedag nog. Ja, dat was, doei, doei. Hoi. Joop. Ja, goeie, goeie avond. Hallo. Ik wou iets weten over de televisie. Nou? Nou, kijk, uh, um, uh, gemiddeld heb je denk ik zo'n twintig genders. En uh, die komen allemaal gewoon uh, binnen, zeg maar, uh, gelijktijdig. Hè? Mm -hmm. uh, vergelijkend met een laptop, uh, dan uh, bezoek je één site... En dan heb je dus gewoon één uh, connectie. Terwijl er zijn miljoenen uh, websites natuurlijk. Maar waar ik eigenlijk heen wou is: um, um, wat kost dat uh, om die, die 20 zenders, of um, sommige mensen hebben wel 60 zenders of meer, uh, om dat uh, naar je toe te zenden? Want als, het, als je dat principe zeg maar, van die laptop. Op de televisie toe zou passen. kun je dan niet een enorme besparing behalen? Snap je wat ik bedoel? Mm, ja. Kijk, ja. Uh, dan. Dan, uh, dan duurt het misschien. Uh, als je Nederland 1 zit te kijken en je wil naar Nederland 2. dan duurt het misschien twee seconden. want dan moet je eventjes. Uh, ja. een verbinding leggen met. Uh, ja, dat je Nederland 2 wil hebben. Maar. Maar als ik het goed begrijp, komen nou wel al die zenders meteen naar je toe. Terwijl je kijkt er maar één. Ja, ik vind het wel interessant gegeven. Ja, maar misschien zit ik er wel naast. Want ik weet niet precies hoe die televisie werkt. Nee, en het, de vraag is dan altijd... is er iemand die dat wel weet en die ook het antwoord kan geven? Ja, ja, ja. Dus dat is... Uh, maar dat kunnen we altijd proberen. 0800 1121 Als je het, Joop, eventjes uh, toe kan liggen. Lig... lig. Ja. Maar ik, dus, ja, ik heb ook geen idee hoe dat technisch werkt. Maar zit je daar vaak over na te denken als je, als je zit ah, te zappen? Ik ben een beetje, een beetje bezig met besparingen. Ja. En dat hoeft niet per se voor mezelf uh, voordelig uit te vallen. Maar kijk, dit gaat over miljoenen mensen. en uh, ik, ik, ik zou niet weten wat dat kost als je bijvoorbeeld één zender doorgeeft... of wel veertig uh, tegelijkertijd... En uh, ja, God, uh, dat, dat kan best een interessant iets zijn misschien. Ik vind het echt leuk dat je dat zegt. Want ik, ik, toevallig had ik van de week een hele um, uh, e-mail-correspondentie met uh, Jos. Die, uh, een van de mensen achter nachtzuster.net, de site die weer bij dit programma hoort. Ja. En uh, die, dat ik een tijdje geleden geprobeerd heb om een vrekkenvraag te introduceren in dit programma. Het leek me namelijk gewoon heel leuk om in iedere uitzending... tenminste één tip te geven van hoe je kunt besparen ja, ja, ja. in deze tijden. Maar daar belde toen uh, uh, wel geteld nul mensen over. Okay. Dus dat schoot niet echt op. Maar nu, nu jij er zo over begint, denk ik, ja, dit is er dus één. Misschien kun je daar wel op. Maar ik hoorde net bij Casaluna ook iemand... die had zijn digitale televisie opgezegd. Ja. En bespaarde daarmee 10 euro per maand... Ja, ik, het is okay. wel een goede tip voor mensen die wel digitale televisie hebben, maar daar op zich niet zo heel veel behoefte aan hebben. Dan is het, oh ja, kan ik natuurlijk gewoon afzeggen. Ja, uh, ja goed. Um, internet jij ja, trouwens elke dag? Of, uh, ja. Oh, mag ik uh, dan een persoonlijke vraag stellen? Ik internet ook elke dag. Ik ga elke dag naar dezelfde site. Een site of, of, of zeven, denk ik. Uh, Paul Witteman, teletext, uh, de wereld draait door, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. En mag ik jou vragen wat jouw internetgedrag is? Ja, het is wel heel, het varieert wel heel erg, dus het wordt een hele lange lijst. Maar ik zit sowieso de halve dag op Twitter, want dat is dat is mijn nieuwe uh, bron van informatie. Daar zie je eigenlijk. Ik wist al dat er brand was in Kampen, waar ik dan woon, voordat de mensen die ernaast woonden het wisten. Dan nou, woon ik er ook bijna naast, maar. Uh, en um, uh, Twitter zit ik veel en uh, ik check sowieso mijn mail via, via mijn telefoon de halve dag. Ja. En verder, maar jij bedoelt, wat ik echt kijk, dan kijk ik regelmatig op nu.nl. Ja. En wat buitenlandse nieuwsites hou ik bij. Oké. Okay. Maar wat ik meestal doe, is dat ik op sites kijk van andere media. Dus ik check ook af en toe even de site van. Uh, uh, uh, TV Oost of de site van uh, uh, Omroep Gelderland of de site, dat soort sites uh, kijk oh, ik altijd wel een beetje even. lokaal. Uh, ja. Ja, ja. Oh, leuk om te horen. Ja, want het nou, gewone uh, nieuws dat krijg je op Twitter en nu.nl krijg ik het meeste wel mee. ja en Maar wat grappig dat jij nog... die televisieprogramma's daarvoor gebruikt. De sites van televisieprogramma's om je nieuws uh, op te checken. Nou, nee, uh, ik, wil, uh, ik probeer ook een beetje invloed uh, uit te oefenen, zeg maar. Kijk, bij Paul Witteman gaat de laatste tijd veel over de beurs. En uh, ik had laatst gebeld uh, met uh, een nieuwe bank. En uh, nou ja, goed, dan probeer ik af en toe een beetje door te, door te laten gaan. op. Uh, maar ja, nou, ik heb mijn vraag gesteld. Ja. En uh, ik ben benieuwd... Ik, uh, ik ga het voor je proberen. Ik weet niet of het lukt. Ik hoop dat ik hem ook goed kan verwoorden iedere keer je vraag. En uh, uh, hopen dat iemand een, uh, een antwoord heeft. 0800-1121. Oké, okay, fijne avond daar. Hetzelfde, Joop. Um, ik zit even te kijken. Zal ik een plaatje draaien... of zal ik nog even mm, gaan schakelen met de volgende beller? Dan is het misschien handig als ik van tevoren had bedacht... Ik zat zelf te denken aan The Sun Always Shines on TV... Want dat vind ik zelf een hele leuke plaat. Maar dan moet ik even kijken of ik hem sowieso wel in de computer... en die sluit mooi aan bij de vraag van Joop van zojuist... of het echt nodig is om alle zenders op je televisie te hebben... of dat je ook geld kunt besparen als ze pas naar je televisie worden gezonden... op het moment dat je er naartoe zet. Ik hoop dat ik hem goed verwoord. Misschien dat iemand er een antwoord op heeft. 0800-1121. Hé, hey, dit is AHA And The Sun Always Shines on TV. Jasper, nacht. Ah, dat is ongelooflijk. Uh, wat een mooie hit is dat toch? Uh, aha. <laughs> blijft een die goede plaats. Een uit de, uh, Noord Noorwegen. Noorwegen. Ongelooflijk, ja. nee. We, we, we, we, ik, ik had het er laatst over en uh, ik had hem al uitgelegd hoe het kwam: die, die tikjes die je hoorde op de radio. Ja. ja. Ja, nou, dat is één in ieder geval. En daar wil, wil ik dus wel even een uitlegje over geven. Maar hebben we hebben de al keer. gedaan, dat is wel waar. Maar ik dacht, misschien is er nog iemand die er nog een aanvulling op heeft. Ja, maar de, de laatste uitleg, wat, dat, dat was, dus wel, wat, was dus wel een beetje minimaal. Ja, niet. en die ging ook over iets anders. Dus die ja, deed het dat, eigenlijk allemaal weer teniet. Dat doet het allemaal weer teniet. Ja. Maar we hadden ook over de. dat het rijmt over de tiet. Ja. De, de ene is dikker dan de ander. Ja. Nou ja, dat kan. De, de, de, sommige mensen hebben hun, uh, hun borsten laten vergroten. Ja. En wat, ja. Ja, nou ja, nee, ja. Nee, maar dan kan dan, dan. Maar we hebben het, het niet over de bijzondere gevallen, we hebben het over de gemiddelde vrouw. De gemiddelde vrouw? Ja. Maar je hebt, je hebt tijdens AHA, heb je gevoeld aan je titel of niet? Uh, nee, het spijt me Jasper. Dat was niet het eerste wat in me opkwam. Nou ja, nou ja je, je, je, je kan toch even twijfelen dat je even gewoon uh, bedoel, ik heb ook mannen, mannen kunnen ook tiet hebben. Ja. ja nu, dus maar dus bij, het, ik denk het wordt een heel lang gesprek, maar uh, informatief wordt het niet, toch wel? Nee, maar ja, ik, ik heb dus al geïnformeerd dat het gewoon komt omdat ja. je al uh, uh, gsm gewoon ook een signaal uitzendt en dat komt gewoon op je spieketjes en daarom tikt het, dus dat is al uh, helemaal ja. klaar. Ja, nou dankjewel. En uh, kijk uit, hè, want het, uh, ik wil nogmaals mensen, uh, we vergeten de storm. Vergeten we de storm? We vergeten de storm. Het zal uh, toch niet gebeuren dat we de storm vergeten? Nee, maar het is storm nu. Hoe is het met de storm? Nou, in Amsterdam-West is het uh, storm. pijnlijk. Uh, ik heb uh, uh, drie van die stoelen... die zijn zeker vier meter door de lucht uh, gevlogen. Poeh. Nou, poeh. Ja, ik, ik dacht dat ze dat ze gejat waren, maar ik, ik, ik keek omheen en, en te lachen ze opeens is het niet echt. Uh... Het was de storm. Ja, nee, het is, het, ik kan je vertellen. Uh, uh, er komen nog steeds veel meldingen van uh, storm. Ja, ik denk dat het volgens mij die vrachtwagenchauffeurs die nu luisteren naar dit programma, die hebben ook een last van de storm. En, ik bedoel, genoeg met tieten, de een is groot en de ander is klein. Ja. Maar laten we gewoon eens over de storm hebben, oké? Okay? Als jij dat wil, dan gaan ja, we het over de storm hebben. Alsjeblieft, laat het actueel houden. Nou, maar ik, ik vind het uh, vervelend om te moeten doen. Maar het principe is vragen en antwoorden, niks. Actualiteit, dat is, dat is het programma hiervoor. Dat is mijn vraag, de storm. Maar het is toch geen vraag, Jasper? Hoe gaat het met de storm met je 13 ton... Uh... Of de vrachtwagenchauffeurs last hebben van de storm. Ja. Ik denk als je 35 ton kadavers aan het rondrijden bent... dat je niet eens merkt dat er een beetje wind staat. Nou, dat wil best wel wachten hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Okay. Ik, ik heb zelf ook uh, uh, van uh, Oost-Duitsland naar Nederland... Uh, uh, uh, met een vrachtwagen gereden. Oh. En nou. ik, kan je ik kan je vertellen, in de winter is het geen pretje. Dankjewel, Jasper. Oké. Okay. Doei. Succes. Hoi. Kevin. Ja, goedemorgen Astrid. Hallo. Ik, uh, hallo Astrid, goedemorgen. <laughs> ik zit lekker aan de fond hoor. Dus. <laughs> oh, echt waar? Om, uh, om uh, acht minuten voor vier? Ja, ik ben al van het werk s'nachts hè, dus uh, ja. Ja, ik ga niet echt wat drinken of zo. Nee. Goed. En ben je ik, nog uh, ben... Uh, ben je met uh, ladingen uh, lampen onderweg? Uh, nee, dat heeft ook niet echt weer om weer de veerboot met Tessel over te gaan. Hè? Nee, Zo <laughs> grappig. Gewoon altijd weer over de twee dezelfde dingen hebben, ja? Ja, ja, ja, ja. ja, ja Goed. Ja. Hey, ik wou eventjes uh, reageren op die uh, vraag over die uh, kabeltelevisie. Ja. Over, oh, uh, weet jij de... dat? Ja, daar wou ik even op reageren. Maar zo, jij snapte überhaupt de vraag? Nou, ik, ik denk dus dat die meneer bedoelt dat... Uh, of tenminste, die meneer die denkt dat op het moment uh, dat je televisie kijkt... dat er dus een soort uh, ja, spanningsveld door de kabel heen gaat... en dat dat dus zeg maar energie uh, vreet, om het zo maar te zeggen. Mm. Of tenminste, dat denkt... Of ja, dat denk, denk ik ook. Denk, ja. Ik denk dat hij dat denkt. Ja. Nou, dat is, ja, om heel eerlijk te zeggen, is dat dus niet het geval. Uh, door een kabel gaan gewoon frequenties... en je televisie, die, uh, die vangt, of tenminste, de televisie ontvanger. Die pakt die frequenties op en zo kan je zeg maar televisie kijken. En het is niet zo dat op het moment dat ik naar Nederland 1 kijk, dat er bijvoorbeeld 200 volt door mijn uh, kabeltje heen gaat. En dan switch ik naar Nederland 3, dat er ook weer 200 volt bijvoorbeeld door het kabeltje heen uh, gaat. Oh. Ik vond het oh, wel eigenlijk. een mooie manier van bezuinigen. Ja, ik vond het zo mooi bedacht. Ja, nee, het zijn gewoon de frequenties. En ik wil ook nog even zeggen dat dat, uh, wat jij zei van het besparen op die digitale televisie. Ja. Als je dus je digitale televisie opzegt, dat je dan een tientje bespaart. Ja. Dat is natuurlijk wel zo, maar die kabelmaatschappijen, UPC, Ziggo en al die andere partijen, die proberen mensen natuurlijk helemaal aan de digitale televisie te krijgen. Ja. En er worden natuurlijk steeds meer zenders uit het analoge zenderpakket gehaald. Ja. Waardoor je ja, op een gegeven moment helemaal geen netten meer uh, overhoudt. Ja, maar je moet ze de kost geven, hoor. Mensen die gewoon alleen maar naar Nederland 1, 2 en 3 kijken... en misschien af en toe eens naar RTL 4, omdat het moet. Ja. Maar verder helemaal niks. En die, ja, ja. De, ja dan, en... dan kun je bijna gewoon zo'n zwart-wit televisietje nemen... dat je met zo'n ja, draaiknop ja, ja. nog de zender moet zoeken. Ja, ja, ja, zeker, zeker. Maar digitale televisie is wel een stroomvreter. Omdat uh, daar heel veel diensten achter zitten... Die zeg maar zorgen dat je televisie kan kijken. En bijvoorbeeld uh, bij UPC heb je bijvoorbeeld uitzending gemist. Ja. Dan kan je via je televisie kan je een uitzending terugkijken. Uh, ja. Maar die uitzending die jij dan terugkijkt, die wordt wel weer uh, ergens door een computer afgespeeld. En dat eet wel weer stroom. Oh. Omdat het apart moet, a of tenminste, omdat het apart aangeroepen. Uh, moet worden begrijp je? Ja, maar uh, vreet dat dan stroom bij mij of bij degene die het cent? Nee, die, die, de, die de dienst levert. En mensen zijn helemaal in toe besparen. Maar wat mensen zich niet realiseren... bijvoorbeeld mensen die heel veel internet of gebruik maken van dit soort diensten... Ja. en die dan bezig zijn met een groener milieu, om het zo maar te zeggen... Uh, ja, dat, dat soort diensten eet alleen maar meer en meer stroom. Omdat er dus uh, datacenters zijn waar... Um, hoe heet het? Ja, ik ben ook niet helemaal helder s'nachts neergeroemd. Nee, verrassend, maar, ja. <laughs> Er zijn dus uh, datacenters uh, in de lucht die uh, dus ook gigantisch veel stroom eten. En niet dat dus, maar allemaal moeten bolwerken, wat al die informatie die al die mensen aanvragen, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja. En, en, en dat wordt alleen maar erger en erger, want iedereen zit vrolijk de internet uh, in, te doen. Mm -hmm. En er komen natuurlijk steeds meer websites bij, maar er zijn natuurlijk ook steeds meer servers nodig. En die servers die staan allemaal in een datacenter. En die datacenters zijn ja, de grootste stroometers op dit moment, om het zo maar te zeggen. En het oh. wordt alleen maar groter en groter en groter. Maar waarom zeggen ze dan, zeggen ze dan nooit, uh, de, hou, mensen houden op met internetten? In plaats van, ga uit de auto? <lacht> of, uh... Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk dat realiseert, dat, realiseert helemaal zich, of dat realiseert een hoop mensen zich niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n hele grote site als Facebook... Ja, die, die, die hebben voetbalvelden groot met datacenters om maar te kunnen zorgen dat al die mensen hun foto's kunnen uploaden en al die uh, ja, uh, teksten kunnen weergeven op, uh, op het internet. Dat is echt dat is een, een, een enorm gat in de markt van milieu uh, informatie. <lacht> maar ja, ik, we, ja het is wel, ik vind het wel uh, bizar af en toe hoor, want ook... Uh, aan de ene kant maken we ons verschrikkelijk druk over de euro... en over bezuinigen en dat soort dingen. En aan de andere kant heeft ieder, iedereen, maar heel veel mensen... hebben een nieuwe iPhone 4S. Ja, precies. En die vragen allemaal internet op. En dat internet eet gewoon gigantisch veel uh, stroom. Ja. En uh, televisie dus niet... Jawel, de digitale televisie, dat eet dus ook gigantisch veel stroom. Omdat daar dus allerlei digitale apparatuur aan de andere kant achter hangt... die het zeg maar weer mogelijk maakt voor de mensen. En dan is analoge televisie is dus wel milieubewuster, omdat we gewoon, uh, ja, er wordt een signaal doorgegeven en meer niet. Maar denk je dat het eindig is, dat er op een gegeven moment, uh, dat we ons hele planeet volgebouwd hebben met, uh, met, met servers. Data ja. <laughs> dat denk ik wel, ja. Het wordt alleen maar groter en groter. En die, die, die datacenters zijn ook wel bezig om, zeg maar, de boel groener te krijgen. Ik ken een heel veel datacenters waar ze bijvoorbeeld gebruik maken, dat ze warme lucht opvangen van die servers en dat ze daar weer energie weer mee op ...wekken om bijvoorbeeld de koeling weer aan te praten... ...of tenminste om de koeling te laten draaien. Ah, ja. Dat soort dingen gebeuren wel natuurlijk. Maar ik denk dat dat, uh, ja, dat een steeds groter uh, probleem gaat worden. En mensen die zitten maar vrolijk te internet... ...en die denken allemaal maar van... hé, hey, uh, leuk dat internet. Maar aan de andere kant is het gewoon een gigantische energie vreten. En waar, waar staan die dan, die voetbalvelden vol uh, servers? Nou, bijvoorbeeld van Facebook staan ze niet in Nederland... ...maar je hebt bijvoorbeeld in uh, Amsterdam en in Haarlem... Heb je ...een paar hele grote datacenters zitten... Vooral in Amsterdam-Zuidoost zitten die uh, En dat zijn echt uh, knoerten van uh, panden waar dus alleen maar servers in staan. Op het moment uh, dat jij dus naar de Telegraaf gaat, vraag je dus eigenlijk zo'n website op van zo'n server die in zo'n datacenter staat. Maar waarom staan die in Amsterdam-Zuid? Waarom staan die niet uh, op een stukje onbebouwd Nederland? in de buurt. In een weiland. In <laughs> ja, in Kampen bijvoorbeeld. Gewoon in een weiland nou, een... in Kampen. Ja. ja, Dat is ook in weer een klein technisch. Ook weer een vrij technisch verhaal, dat heeft allemaal met internetverdelingen te maken. In Amsterdam zit zeg maar de Amsterdam Internet Exchange, heet dat. En daar komen alle lijnen van alle internetproviders bij elkaar. En hoe dichter die datacenters bij dat internetknooppunt zitten... des te goedkoper het voor hen is. Oh. Daarom zitten bijvoorbeeld alle grote, inter grote internetproviders... zitten allemaal in de buurt van Amsterdam-Zuidoost. Oh. Ja. Maar dat zou dus eigenlijk dat knooppunt in kampen moeten zitten... Eigenlijk wel Vindronte. ja, Dan Dat is het raadje een stukje korter natuurlijk. Ja. Oh. Nou, ja, ik, ja, ja. Ik, ik, uh, ik vind het interessant om te weten en ik vind het sowieso knap dat de vraag van jou beantwoord is. Ja, oké. Okay. Dus, uh, <laughs> en uh, kijk jij wel digitale televisie? Ik kijk wel digitale televisie, maar ik kijk bijna geen tv omdat ik alleen maar continu achter het uh, energie etende en internet houd. Oh, dus, uh, dat, ja, bent... dat is wel werk zeg maar. Dus. Ach, ach, ach, je bent een, een, een milieucrimineel ben je. Nou, dat valt ook wel in mij, Dat heb ik net geleerd van Kevin, die heeft me dat uitgelegd. <laughs> hey, bedankt voor je bijdrage weer. Ja, ik wens je een fijne nacht uiteraard. Ik wens jou precies hetzelfde en ik spreek je nou, wel weer. Tot ziens. Doeg. Sorry. Ja, daarmee is de vraag van Joop nog beantwoord ook. Die had ik even niet aan zien komen. Dat betekent dat er niet heel veel vragen meer openstaan. Ik geef je straks een overzicht voor het geval je nog graag een antwoord wil geven. Maar nieuwe vragen zijn meer dan van harte welkom. 0800-1121.